Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Premier Rutte is het niet eens met de kritiek van Eurocommissaris Kroes... die vindt dat de Nederlandse regeringsvertegenwoordiging... bij de Olympische Winterspelen in Sochi wel erg zwaar is. Rutte blijft erbij dat het kabinet het juiste besluit heeft genomen. Ga je niet, dan sta je met schone handen, maar ook met lege handen, zei Rutte. Hij wees erop dat de koning dan afgelopen november... ook niet naar Rusland had moeten gaan... en hij zelf als premier niet naar China eurocommissaris Kroes is de eerste prominente VVD'er die kritiek heeft op de afvaardiging naar Sochi. Vier inzittenden van een Duits sportvliegtuig zijn in de buurt van Trier omgekomen toen het toestel neerstortte. Volgens lokale media kwam het vliegtuig neer op een vuilnisbelt en vloog het in brand. Het toestel is vermoedelijk, vermoedelijk kort daarvoor tegen een hoogspanningsmast gevlogen. Het was op het moment van de crash mistig in het gebied. Waar het toestel vandaan kwam is nog onbekend. In de buurt ligt wel een vliegveld. De astronauten in het ruimtestation ISS vieren na drie weken alsnog kerstmis. Een sonde die drie dagen geleden werd gelanceerd kwam vanmiddag aan bij het ruimtestation. Aan boord zijn onder meer kerstcadeautjes van de familie en een nieuwe voorraad voedsel. Het ruimteveer had eigenlijk begin december moeten vertrekken, maar de lancering werd verschillende keren uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Schaatsrakoen Koen gaat na drie afstanden op de Europese kampioenschappen allround aan de leiding. Verwij won in Hamar de 1500 meter. In het klassement staat de Noor Bukko tweede voor Jan Blokhuizen. Bij de vrouwen kan iedereen Wust de Europese titel bijna niet meer rondgaan. Na de winst op de 1500 meter heeft ze meer dan 20 seconden voorsprong op de nummer 2, de Russin Julia Kokova.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 Met zometeen de 5 kilometer bij de vrouwen. De afsluitende afstand op de Europese kampioenschappen in Hamar. En net begonnen in Gieten in Drenthe dus de Nederlandse kampioenschappen veldrijden bij de mannen. Jeroen Koster, jij vertelde al eerder dat Mathieu van der Poel daar won bij de beloften. Had hij ook mee mogen doen bij de profs? Had het de wedstrijd een stuk spannender opgemaakt? Ja, de wedstrijd bij de profs was daar zeker spannender van gehoord. Maar ja, Mathieu van der Poel is pas eerstejaarsbelofte. Je moet je voorstellen, dan ben je uh, uh, van 18... dan kom je bij de mannen onder 23. Hij zou dat in theorie nog drie, vier jaar kunnen doen. Gaat echt niet gebeuren, hoor. Hij won afgelopen uh, winter bijna. Het was een millimetersprint. Won hij al zijn eerste wedstrijd bij de profs, zo'n open wedstrijd. Maar vader Adrie heeft met die ploeg een uitgestippeld plan doseren... Rustig aan doen. De tijd van Mathieu van der Poel komt nog wel. Altijd wereldkampioen in zijn klasse geweest. Bij de, bij de junioren. Wil nu ook wereldkampioen bij de belofte worden. Ze bouwen die carrière langzaam op. Van der Poel dus niet. Wel Lars van der Haarde, nummer drie van het WK. En de man die, dat kan bijna niet meer fout gaan, het klassement om de wereldbeker gaan winnen. Dat was tien jaar geleden zijn ploegleider voor het laatst gelukt. Namens Nederland, Richard Groenendaal. Van der Haarde, de grote favoriet hier in Gieten. De Nation van Alpha Beat. Terwijl dit weekend in Hamar het Europees Kampioenschap Allround wordt gehouden... verblijft de regerend kampioen, nu nog net regerend kampioen... Sven Kramer in de zon van Tenerife. Hij laat het toernooi schieten met het oog op de Olympische Spelen. Kramer volgt daar op Tenerife zijn eigen voorbereiding en mist het EK niet. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik er weinig mee bezig ben. En, uh, ja, ik betrap me eigenlijk zelf ook al op dat, ik, uh, ja, dat het me eigenlijk ook niet zo heel veel uitmaakt. En, uh, dat is misschien ook wel goed. Is het minder dan, dan verwacht? Ben je er minder mee bezig dan je gedacht had? Nou ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk uh, een EK-round. Het is altijd leuk om te winnen. Maar uh, ik heb andere jaren, of andere Olympische cyclussen, reken eigenlijk alles. En uh, ja, daar heb ik dit jaar uh, een andere keuze voor gemaakt. Ja, is dat, is dat een les geweest van die andere keren? Uh, weet ik niet. Uh, ik denk dat ik fysiek nog steeds heel erg goed was in, in uh, Vancouver. Maar daarnaartoe was het zeker geen uh, makkelijke weg. Ja. Wie maakt die keuze? Maak jij die alleen? Of maak jij die, die samen met de mensen om jou heen? Nou, die maak je, uiteindelijk maak je die keuze wel alleen. Maar daarvoor gaan. gaat natuurlijk een hele uh, zeg maar een soort van gesprekken vooraf. Met, uh, met de begeleiding die uh, heel dichtbij is Maar het is heel simpel. Geen twijfel over mogelijk. Jij hebt de laatste stem. Nou ja, uh, uiteindelijk moet ik schaatsen natuurlijk. En uh, niet iemand anders. Dus ja, dat lijkt me logisch.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 Maar, uh, Zelfkennis? Ja, ik ja, denk het wel. Ook uh, komt ook met de jaren. Uh, ja, ik denk dat ik uh, relatief rustig ben. En, uh, ja, ik heb nog vier weken. Uh, ja, ik kan er eigenlijk weinig meer aan doen. Het ja, is gewoon uh, ja, fris blijven en uh, ja, honger krijgen naar die wedstrijd. Nou is die favoriete rol natuurlijk een soort rode draad in jouw carrière. Um, maar die is sterker dan ooit. Maar even sterk als ooit eigenlijk. Uh, hoe, hoe is dat? Want er wordt wel vaak over gesproken. En er zijn meerdere mensen die dit hebben. Maar niemand heeft dat, heeft dat zo sterk als jij. Jij gaat straks naar, uh, naar de Spelen toe. En eigenlijk, ja, ik bedoel het is cliché. Maar kun je er alleen maar verliezen? Hoe is, ja. dat, hoe is dat in je hoofd? Ja, nou ja dus, dat is uh, wat jij ook al zegt. Ik ben niet anders gewend de afgelopen jaren. En uh, ja, ik, ik kan ook alleen maar verliezen. En uh, daar ben ik me ook te de deeg van bewust. Maar uiteindelijk is het wel natuurlijk gaat om hoe ik er zelf mee omga.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 ja, dat, dat ontbreekt nu zeker niet. Is dat ook het leuke aan, die Spelen? Dat het echt ergens om gaat? Ja, nou nee, ja, ja. ja, het gaat wel om het echt hier ja. Dat zei Sven Kramer vanaf Tenerife. Volgende stop, zoals hij dat zo mooi zei, is Insel. En dan is de volgende stop al de Olympische Spelen van Sochi. Jeroen Stekelenburg sprak met Sven Kramer. Claudia Pestijn mocht ineens toch rijden op de afsluitende vijf kilometer. heeft ze zich helemaal gegeven, Sebas. Nou, dat niet. Maar uh, het was best een degelijke 5 kilometer. 7.05.44. Lange tijd rondes rond de 33,5 seconden. Slotronde zelfs nog iets sneller. 33,2. 7.05.44. Ze had dit seizoen al een keer 7.01 gereden. Dat was in Astana bij de wereldbekerwedstrijden daar. Maar Erben, 7.05 voor Perstijn. dat is volgens mij geen verkeerde tijd. Ik denk dat ze heel erg blij is dat ze alsnog die laatste afstap mag rijden. Dat ze in ieder geval met een 7.05 hier van het ijs afstap... Want het gaat toch met een heel ander gevoel naar huis... dan dat ze hier de afstand niet gereden had. Ze had een tegenstandster in Olga Graaf. Die reed gek genoeg goede 500 meter en 1500, meters. 1500 meter. Maar de afstanden waar je Graaf verwachtte... de drie en vooral de vijf kilometer... vielen dan weer tegen. Ze reed 7-12, maar bleef wel steun voor... in het algemeen klassement. En de strijd om het podium gaat beginnen. In eerste instantie de strijd om plaats drie. Sablikova namelijk in de baan tegen Marije Joling. Joling staat vijfde, Sablikova zevende... Maar de verschillen zijn helemaal niet zo groot. Uh, tussen de vrouwen die knokken toch ook om plek 2. Plek 2 en 3. Ver, ver, ver achter Irene Wüst. Want die staat dus mijlen ver voor 20 seconden al. Op de nummer 2 op Sikova. Eerst maar eens kijken wat Joling dus doet. In deze rit tegen Martina Sablikova. De viervoudig oud-Europees kampioen. Maar dat gaat ze dit seizoen dus niet worden. Sablikova leidt. Werd gisteren dus op de 3 kilometer ge ge geklopt. Door Wüst en door Nauta. Sablikova werd derde in 4-0-4-22. Sablikova leidt nu in 1-26-37. En dat betekent dat ze al een behoorlijke voorsprong heeft... van bijna drie seconden op het schema van Claudia Perstein. Joling moet mee. Maar Marijn Joling rijdt wel een aardig toernooi, hebben. Ja, ze rijdt zeker een aardig toernooi. Maar als ze, als ze toch zo goed, goed toernooi is... moeten ze ook echt gaan kijken naar dat naar podium. En dan is het wel mooi dat ze tegen Sablikova mag rijden. Want ze moet ze gewoon bij haar in de buurt blijven. Ja, het zal wel echt een enorme stunt zijn als ze dat ook... De, de gaat gaan ...maar ze heeft het wel gewoon zelf in de hand. Want ik denk dat Sabrikov gewoon voor het podium gaat. En uh, dat als hij daar... 3 seconden ja, dan blijft je haar in ieder geval voor. 3 seconden en 10 ste is het verschil op deze 5 kilometer... tussen de twee vrouwen die op dit moment over de baan zwieren. De 26 jaar jonge Martina Sablikova en de 26 jaar jonge Marije Joling. Sablikova neemt nu wel iets meer afstand dankzij de binnenbocht. en komt het eind weer opgereden op weg naar de volgende passage. Nemen we die nog even mee. Dat is namelijk de passage van de 1800 meter. Sablikova in 2.33. Joling is nu 1,5 seconde. Langer, langzamer dan Sablikova, maar ze mag dus 3 seconden en een tiende verliezen om Sablikova voor te blijven in het klassement. De strijd om de Nederlandse titel veldrijden in Gieten, Jeroen. Ja, het is leuk. Ik zie Richard Groenendaal in de materiaalpost. De ploegleider van Lars van der Haar. Die moedigt zijn pupil aan. Groenendaal, overigens, werd in 2000 Nederlands kampioen hier in Gieten. Wel op een ander parcours. De organisatie is gelukkig teruggegaan naar dat oude parcours. Het parcours van het wereldkampioenschap in 1991. Een memorabel kampioenschap met mulzand. Een zandafgraving met hoogteverschillen. Met op- en af. Hier is historie geschreven. Dat gebeurt vandaag niet, want het is een NK, geen WK. Maar toch is het leuk in de wedstrijd. Want uh, Van Kessel, Corné Van Kessel... is al zeker van deelname aan het de WK... Dat hij een goed seizoen rijdt. En dat geldt ook voor Thijs van Aanrongen. Zij kunnen mee met de beste Nederlandse veldrijder van dit moment. Lars van der Haar. We hebben een kopgroep van drie. En dan 15, 16, 17 seconden. Ik zie ze in de verte gaan. Het zonnetje zakt langzaam in Drenthe. Maar het is een leuke wedstrijd. Martina Sablikova tegen Marije Joling, Sebas en Eben. 3,10 is het, dus het verschil na drie afstanden, drie seconden... en een tiende in het voordeel nog van Marije Joling. Maar uh, die Marge is aan het verspelen, want ze ligt al ver achter Sablikova. En Joling is niet bezig met haar beste vijf kilometer. Joling heeft moeite om het ritme erin te houden, de snelheid erin te houden. En ze moet nog vijf ronden dadelijk. Er ligt al bijna 100 meter achter op Sablikova, die juist goed bezig is. Gisteren dus geklopt op de 3 kilometer. Op die afstand is ze net als op deze afstand... Olympisch kampioene. Nu rijdt Sablikova voor de vierde keer op rij... een ronde van 33,2 seconden. Joling is geklopt, want die rijdt al 35's. 35 35ers, 35,3. Dus Sablikova gaat in ieder geval Joling voorbij in het klassement. En Sablikova gaat erg stijgen, gaat in de buurt komen straks van het podium. Ja, ze gaat het hier een hele mooie tijd zetten, want ze gaat, als ze zo doorrijdt... dan gaat ze zo onder de 7 minuten. Ja, dat is zo'n stevige tijd voor, voor, voor, voor een dame. En dan zullen er daar een aantal dames zich nog op, op stuk gaan bijden. Maar ik kijk er even naar Marije Joling hoor. Want die is, ligt gewoon nu al op 3400 meter. Meer dan 100 meter achter. In een paar ronden tijd is ze in één keer helemaal volledig door het ijs gezakt. Ze rijdt rondjes. Nou, we gaan ook. Komt weer een doorkomst. Rondje 35-2. Dat is gewoon echt te langzaam. Dan heb je, je echt een heel goed toernooi. Dan rijden je drie goede afstanden. En dan sluit je zo af. Dat is echt heel erg jammer. Ze eindigde bij het Olympisch kwalificatietoernooi als zesde. Kwalificeerde zich ze dus ook op die afstand niet voor Sochi. Zij gaat niet, maar wel in 7 19 Dus dat was wel gewoon een hele goede tijd voor Marije Joling. De oud-Nederlands kampioenen op deze afstand. Maar dit is niet de vijf kilometer waar zij goede herinneringen aan zal gaan houden. Ondertussen gaat Sablikova gewoon lekker door. Worden er net kedenkedenk. Er wordt altijd muziek gedraaid tijdens de ritten in, uh, in uh, Hamar. Worden dus net uh, even uh, dat nummer van Guus Meeuwis. Nou, ja, dat slaat wel op Sablikova. Want het is gewoon een uh, goede dieseltrein op dit moment. Een dieseltrein waar de snelheid prima in zit allemaal rondjes. Nu rond de 33,1 seconden. Ze moet dadelijk nog twee ronden rijden. En dan gaat ze dus inderdaad wellicht binnen de zeven minuten eindigen. Nog twee ronden te gaan voor Sablikova. 5,52, 21. Nou, tel daar twee keer 33 seconden bij op. Dan zit die tijd binnen de zeven minuten er gewoon dik in. Ja, en dan rijdt ze nu een rondje 33,0. Dus ze versnelt ook nog. En als je dan naar die rondetijden kijkt, dat is ongelooflijk hoor. 3 naar 2, 3 naar 1, 3 naar 2, 3 naar 2, 3 naar 1, 3 naar 1, 3 naar, 1, 3 naar 0. Dan rijdt zo vlak als een huis. Ja, dit is natuurlijk ook wel de afstand die zij beheerst. Hè. Zij zei wel, op deze afstand wil zij zometeen gewoon Olympisch goud rijden En dit is echt een hele keurige, hele goede race. Het ziet ook technisch weer goed uit. Dit, dit kan ze. Die 500 meter, daar heeft ze moeite mee. Die 500 meter dat lukt heel soms. Maar een 5 kilometer, die lukt bijna altijd. Dan komt ze nu in een rondje weer. Ja, 33-1. Natuurlijk, ze gaat dik onder de 7 minuten. 658 zo'n beetje. Als je 25 plus 33 doet, dan kom je daar zo'n beetje op uit voor Martina Sablikova die 200 meter voor heeft. Inmiddels voorsprong heeft op Marije Joling. Die rondetijden rijdt van 35,4 seconden. Vorig jaar een Nederlands podium. Dat kan natuurlijk nog altijd op dit EK. Maar Joling gaat niet op dat podium komen. Sablikova wellicht wel. Dan zou het dus geen Nederlands podium worden. Zij rijdt 6,58,13 op deze 5 kilometer. Heeft dat dus hartstikke goed gedaan. Terecht de gebalde vuist. Slotronde ook goed. 32,8 seconden. Wachten we nog even op de binnenkomst hier van van Marije Joling, die dus een, heel, een heleboel tijd verspeelt op deze slotafstand. Jammer voor haar, want ze was bezig aan een solide toernooi. Maar 7, 17, 43 is alles behalve een solide vijf kilometer. Sablikova-Erben had nog zelfs wat over in de slotronde. Ja, Dat zegt ook wel iets. Dit is, kijk, ze rijdt hier, hier natuurlijk niet meer voor het kampioenschap. Maar ze wilde wel gewoon met, met een goed gevoel naar, naar sortie afrijden. En als je dan zo'n tijd rijdt, en ook de manier waarop het gemak... Nou, dit heb ik de vorige drie afstanden... Helemaal niet gezien. Ik ben echt, ver, echt verrast voor, do, do, do, door deze 5 kilometer van Martina Sablikov. Ik ja, zie die naast zit Martin Hesman even naar, naar mij te grappen. Want uh, ik heb op tv gezegd dat ik mijn hele vermogen vermogen uh, er zou, zou zetten op, uh, dat uh, Marij Joling op het podium zou komen hier. Dus ik ben, vanaf nu ben ik officieel failliet. Maar uh, uh, goed, het zal wel weer op een andere manier goed komen, denk ik. Maar uh, Marij Joling daarentegen die, die viel wel heel erg tegen. Die veertien 14 seconden langzamer dan twee weken geleden. Ja, dat is raar. Dit toernooi was een afstand te lang voor Marije Joling. Misschien is er ook wel iets aan de hand. Misschien was ze niet fit meer, was ze niet meer in orde voor deze laatste afstand. Hoe het ook zij, zij komt niet op het podium terecht. En we zijn begonnen met de volgende rit. Want Joling is trouwens ook niet in dat klassement nog eens voorbij gestreefd. Door, niet alleen door Sablikova, maar ook gewoon door Olga Graaf. En door Goedold Claudia Perstein. Dus Joling zal normaal gesproken achtste gaan worden. Diana Valkenburg ondertussen gestart tegen Julia Skokova voor hun 5 kilometer race, Tweede, derde rit uh, ondertussen alweer. Dadelijk de slotrit, een Nederlands onderronde tussen Irene Wust en Yvonne Nauta. Nu eens kijken wat uh, Diane Valkenburg ervan uh, gaat bakken in haar rit tegen die Skokova. Skokova is geen 5 kilometer specialiste, heeft een persoonlijk record staan... van 7 minuten, 24 seconden en 69 honderdste. En dat reed ze eind december van 2012 op de Olympische baan... Van van Sochi. Dus dat zegt wel genoeg wat betreft de mogelijkheden van Skokova. op deze uh, 5 kilometer. Toch gaat Skokova voorlopig aan de leiding. Maar dat uh, beide vrouwen openen. beginnen met een eerste volle rondetijd. van 34,9 en 35,4 al voor Valkenburg. Dat zijn tijden die je aan het einde van de 5 kilometer. Ja, willen zien. Dit ziet. is natuurlijk heel raar. Dit is wel heel erg langzaam beginnen. Nou, ik denk dat Jana ook wel een beetje bang is. Want gisteren ging ze al een, al een klein beetje stuk op die 3, 3 kilometer. En ze heeft natuurlijk ook nog in haar achterhoofd. dat Olympisch die 5-4 ging daar helemaal niet goed. Daar werd ze volgens mij laatste op het olympisch kwalificatiesenoord. Dus dat wil ze niet nog een keer. Dus ze wil de race op dit moment gewoon heel anders opbouwen. Dus een beetje voorzichtiger op. Hè. Rustig naar een betere, betere rondetijden gaan. Dan gaat ze nu wel naar een rondetijd van 34-8. Maar dan bouwt ze hem wel heel erg voorzichtig op. Hè. Want je moet op een gegeven moment wel ergens gewoon een goede tijden gaan rijden. Dan je ook nog een beetje op het einde uit, uit, uit, uit kan komen. Maar als je nu al met 35 begint en 4 8 ja, dat vind ik eigenlijk gewoon te langzaam. Want uh, Diana Valkenburg mag maar 5 seconden en 67 honderdste van een seconde verliezen... ten opzichte van uh, Martina Sablikova. En die marge die is er al bijna aan na uh, 1400 meter nog niet eens. Want daar zijn we nu, 1400 meter in de 5 kilometer. En dan komt ze door, Diana Valkenburg in 2.0601. Betekent dus dat ze op dit moment 6 seconden en een tiende al achterstand heeft... op het schema van Sablikova. En dat Sablikova virtueel, om dat mooie woord maar eens even te gebruiken voorbij is gegaan al aan, uh, aan Diana Valkenburg natuurlijk. En kijken we naar het verschil tussen Sablikova en Skokova Daar zit 13,5 seconden tussen. Dus wat dat betreft heeft de recent nog wel een aardige marge ten opzichte van de Tsjechische, ten opzichte van Martina Sablikova. Valkenburg heeft nu wel het initiatief genomen in deze 5 kilometer rijdt Geconcentreerd ronden nog te gaan naar de 1800 meter. 33,5. En nu gaan de rondetijden dan bij Diana Valkenburg ietsje naar beneden. Tussendoor even naar Gaat Drenthe naar de elite wedstrijd. Zoals dat zo mooi heet bij het NK veldrijden. Jeroen Koster. Ja, vorig jaar won Lars uh, uh, van der Haar van Lars Bomen. Dat was de grote strijd tussen de twee Larsen. Toen was de de troonwisseling een feit. Ja, nu moet Lars van der Haar het doen. Iedereen kijkt naar hem. Het heeft precies 25 minuten geduurd en van der Haar laat Corné van Kessel en Thijs van Amerongen zijn twee medevluchters achter van der Haar. Het is nog een handvol seconde hoor. Het is niet heel veel, maar van der Haar weet altijd precies waar hij mee bezig is. Leert heel veel van de Richard Groenendaalse ploegleider, die ook altijd zo berekenend was, die kwalitatief goed sterk was, altijd zijn hoofd erbij hield. En van der Haar die de eindzeging in de wereldbeker al bijna niet meer kan ontgaan en dat wil wat zeggen in al dat Belgische geweld in het veldrijden tegenwoordig. En Van der Haar zoeft nu langs me in het Mullenzand. En het is echt druk in Gieten. Honderden toeschouwers hier in het Mullenzand. Dan gaat hij met die hele kleine gestalte, Die korte beentjes. Hij moet nu echt van de fiets. Want verder fietsen hier gaat niet. Want het zand staat inmiddels tot aan de assen in die afgraving hier in Gieten. Las van der Haar heeft zes seconden op Corne van Kessel. De jongen van Kessel geeft zich nog niet gewonnen. De bijzondere strategie van Diane Valkenburg. Hoe pakt die uit, ze en hebben? Ze rijdt wel nu vlakke rondjes. hoor. 33.5, dus eerst daarna 33.8, 33.9. Dat waren de laatste drie rondetijden richting de 2600 meter van Diane Valkenburg. Die Skokova nog steeds wel redelijk in de buurt heeft. Maar denk ik wel dadelijk voor langs gaat kruisen. Vijf ronden nog te gaan. Drie kilometer zitten erop. 24-82 voor Diane Valkenburg. 33.5 gaat dus nu weer viertiende naar beneden. En gaat inderdaad ruim voor langs kruisen bij Skokova, Maar ja, die uh, marge die ze had op Sablikova... die heeft ze wel ruim verspeeld. Ja, want ze heeft al ruim acht seconden verloren op het uh, schema van Sablikova. En die reed gewoon vlak door tot aan het eind. En die eindigde zelfs al met een rondje 32,8. Dus ja, misschien moet je dan dezelfde rond de rondetijden gaan rijden. Het ziet er in ieder geval wel, wel, wel beter uit. Ze heeft echt gekozen voor rustig beginnen. Dat ik na drie kilometer begin pas echt die vijf, die vijf, vijf, vijf kilometer. Ik wil niet nog een keer helemaal stuk gaan, denkt ze natuurlijk. En dan zie je ook dat die rondetijden nu eindelijk gaan goed gaan stabiliseren... Die gaan weer naar 33-4. De vorige ronde was ook 33-5, 33-9, 33, 5, 33, 9, 33 Nu heeft ze de rondetijden in ieder gevonden. En laten we hopen dat ze deze rondetijden mooi uit kan rijden tot aan het eind. Want dan wordt het nog wel een redelijke tijd. 3,5 ronde heeft uh, Diana Valkenburg nog te gaan. Ze is uh, aan de overzijde helemaal aan de andere kant van het Viking uh, Viking-schipet. Is ze de buitenbocht ingegaan. Veel Noren zijn trouwens weer naar huis gegaan. Nadat ze op de 1500 meter Koenverweij uh, hebben zien winnen. En dus niet hun held uh, Hovabukku of Sverre Loende Pedersen. Die hebben de tien kilometer en deze vijf kilometer niet eens meer afgewacht. Die Noorse fans, het wordt wat leger en leger dus, terwijl wij kijken naar die rondetijden van Valkenburg. 33, opnieuw. Het is wel vlak, terwijl Skokova inmiddels 12 seconden en 65 honderdste achter ligt op het schema van Sablikova. Dus die zal nog één ronde virtueel sneller beter zijn in het klassement dan Sablikova. Maar Sablikova gaat dus op het podium eindigen als het allemaal zo doorgaat. Gaat dan op zijn minst derde worden op dit Europees kampioenschap nog twee ronden voor Diana Valkenburg. Komt er weer een 3-5 aan? Ja, ja goed. Hoor. Weer een 3-5. Ja, dat, uh, dat ziet het toch keurig uit. Dan rijdt ze in ieder geval wel, wel goed. En ze gaat ze niet zo stuk als dat ze dat voorheen altijd wel deed. De techniek ziet er ook rustiger uit. Het ziet er nu wel uit dat ze het aanbieden bij. ze probeert ritme te houden en toch nog die afzet zo zijwaarts mogelijk te houden. Want ze heeft een hele zijwaarts afzet. En die moet ze hem wel laten lopen aan het eind dat ze die ontspanning blijft houden. Want als ze die ontspanning niet meer heeft, dan blokkeert ze volledig. Dat is het grote gevaar bij Diana Valkenburg. Ze moet blijven schaatsen. Het moet makkelijker komen. Ze heeft het handje er nog steeds bij. En dan gaat ze naar het wel. En dan lijkt het erop dat het allemaal goed, nog redelijk goed gaat komen. Rondje 337, 7 Ja, dan rijdt ze toch nog zo onder de 7 17 En dan rijdt ze in ieder geval een stuk beter dan dat ze deed op het Olympische nooit. Maar toen was het inderdaad huilen met de pet op. 7-12-94 heeft ze staan als beste seizoenstijd. Daar gaat ze dik binnen eindigen. Het is niet genoeg om Martina Sablikova voor te blijven... in het algemeen klassement. Diana Valkenburg door de laatste bocht heen... De laatste binnenbocht voor haar, bijt nog eens een keer op de tanden. Dit zijn de enige internationale toernooien die ze mag rijden. Dit EK en wellicht een WK allround aan het einde van het seizoen. En hier komt Valkenburg aan binnen de 17. Inderdaad in 7-0-1. 41 voor Diana Valkenburg. Langzamer dan Sablikova en dan Perstijn. Ze blijft Perstijn en graaf wel voor in het eindklassement van dit Europees kampioenschap allround. Kokova komt nu over de streep en rijdt met 7.22.09 de langzame Tijd, maar wel een persoonlijk record voor deze Russin. Maar zij is dus voorbij gegaan ook door Sablikova. En trouwens ook door Diana Valkenburg. Sablikova komt op het podium van het EK Allround. Het EK Allround waar we dadelijk gaan kijken naar de slotrit van dit 39e EK. En daarin gaat Irene Wüst op weg naar haar derde Europese titel Allround. En ze neemt het op tegen Yvonne Nauta. Dit is Radio 1. Het is 1 voor half 4, het nieuws, René van Brakel. Er moet een wet komen die de bescherming regelt van de natuur en wilde dieren. Zo moet de overheid actiever worden in de aanpak van het illegaal dumpen... van onder meer chemisch afval. Dat gebeurde dit weekend zowel in Lelystad als Venlo. De natuur- en milieuorganisaties met 4 miljoen leden... presenteren morgen een plan voor een nieuwe natuurwet. In Israël nemen duizenden mensen afscheid van oud-premier Sharon... die ligt opgebaard in een kist bij het parlement... Uitpremier Kok is morgen namens Nederland bij de herdenkingsdienst voor Sharon. PVV-leider Wilders zal er op persoonlijke titel ook bij zijn. En bij een inbraak bij veehouderij Al en Krijl in de Noordoostpolder... zijn vier varkens toegetakeld. Volgens de politie waren de dieren met een scherp voorwerp bewerkt. Twee dieren moesten worden afgemaakt. Een medewerker van de veehouderij ontdekte de inbraak gisterenochtend. De dieven hebben onder meer een computer meegenomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, NOS, langs de lijn. De 12,5 ereronde van Irene Wust zijn begonnen. En Yvonne Nauta gaat nog voor zilver in het eindklassement. Ze basen hebben zeker weten. Ze mag uh, 4 seconden en 25 honderdste verspelen op Martina Sablikova. Dat is uh, de marge aan het begin van deze slotafstand. En Yvonne Nauta kan goede 5 kilometers rijden hoor. Dat bewees ze dit seizoen. Onder andere bij het uh, uh, Olympisch kwalificatietoernooi, Waar ze derde werd achter Kleibeuker En Irene Wust in een persoonlijk record van 6 minuten 59 seconden en 27 honderdste. Ze rijdt naast Irene Wüst, de tweevoudig en dadelijk drievoudig Europees kampioenen allround. Wüst in 32-1, Nauta in 31-9 zijn zij doorgekomen. Ja, er was een tijd dat we riepen, dit is verreweg de minste afstand van Wüst en als het maar goed gaat, maar die tijd ligt eigenlijk ook ver achter ons. Wüst vorig jaar tweede op de weken afstanden op deze afstand. Kan ook gewoon gaan voor een Olympische medaille op de 5 kilometer, want ze mag deze afstand gaan rijden ook in uh, Sochi en Gaat misschien nu wel voor een Grand Slam erben. Want waarom zou het niet kunnen. Vier afstanden winnen door Irene Wüst. Dat zou kunnen. Maar dan moet ze wel onder de 6.58 rijden. En dat is wel een pittige tijd hoor. Voor, uh, voor Irene Wüst. En dan vooral als het ook niet echt moet, moet Want ze is natuurlijk al Europe Europe Europees kampioen. Ja, Dan wordt het toch wel een behoorlijke opgave om onder, de, onder, de, onder die tijd te komen. Ik denk dat het veel interessanter is om naar de rit te kijken van Yvonne Nauta. Want die is hier gewoon met een missie. Die wil op dat podium. En dan moet, je, moet ze een stevige tijd rijden. Want dan moet ze Sablikova... Achter zich laten en ze moeten ze, uh, tijd goed maken op Diana Valkenburg. Nou, we weten, Diana Valkenburg begon heel langzaam. Uh, tijdens haar 5 kilometer. Daar heeft ze nu al een voorsprong op van 7 seconden en ze moet 1,4 seconden goed maken. Dus tot op heden ligt ze in ieder geval voor op Diana Valkenburg. Maar Diana Valkenburg had wel een heel goed einde. Dat is inderdaad zo. Maar uh, Yvonne de Nauta heeft een uh, heel goed seizoen, is in vorm, is het hele seizoen al uh, enorme stappen aan het maken. in haar tweede seizoen onder het bewind van uh, Marianne Timmer, die samen met Floor van Leeuwen... die er nog altijd bij is na al die jaren rustig staat te kijken... naar het grote scherm hier in het Vikingschipet. Daar hebben ze op dit moment meer oog voor dan echt op de baan... waar Nauta aan het rijden is. Nu zien ze daar de rondetijd verschijnen op dat scherm. Dat is een 3 en een 0. 33-0 is namelijk de rondetijd voor Nauta. 32-5, de rondetijd van Irene Wust. Beiden zijn voor sneller hoor dan Sablikova was. Want bijvoorbeeld Irene Wust gewoon 2 seconden en 81 honderdste sneller... dan Sablikova was in deze fase van de 10 kilometer... Dus die Grand Slam, de vier afstandsoverwinningen... zitten er nog altijd in voor Irene Wust. Waarom zou het niet kunnen? Eergevoel heeft ze genoeg. Ze rijden naast elkaar. Steeds heeft eigenlijk de rijder die in de binnenbaan doorkomt... een licht voordeel ten opzichte van de rijder die in de buitenbaan doorkomt. Nou, in dit geval Nauta in de binnenbaan met 32,9 als rondetijd. Wust in de buitenbaan met 33,3 als rondetijd. De marges zijn groot naar Sablikova toe. Allebei ruim 2,5 seconden sneller dan Martina Sablikova was... in deze fase van de... 5 kilometer. En dat betekent dat we op weg zijn naar de 2600 meter. Irene Wüst aan de overzijde nu de binnenbocht. En uh, uh, Nauta heeft de buitenbocht van de kruising gezien. Maar Nauta blijft nu toch lichtjes voor bij Irene Wüst. Nou, maar het zal, nou, het zal echt van lopen. Ik denk dat even gaan bekijken. Ja, een paar hondes, hoor, Vier honderdsten wel te vandaan. Irene Wüst heeft rijdt een ronde van 332 en, en Yvonne Nauta rijdt een ronde van 333 en, en dan zijn we al halverwege die 5 kilometer. En dan is het wel mooi dat ik er twee dames hebben die die echt aan elkaar gewaagd zijn. Daar heb je wat aan. Daar Dat kun je wat mee. Daar kun je elkaar opzwepen. na een goede eindtijd. En ze hebben elkaar ook nodig. Want de lat ligt heel hoog. als ze echt deze afstand willen winnen. Wat. Sablikova reed echt een fantastisch tweede deel van, van, van de wedstrijd. En nu heeft Nauta meer voorsprong genomen, hoor, in de binnenbaan op Wust. Na 3 kilometer, 33-2 om 3-8. 33, 16e van een seconde pakt Yvonne Nauta de 22-jarige jonge vries in in deze ronde op Irene Wust, die een straatlengte ook natuurlijk op Nauta voorstaat. Hè. 29 seconden en 25 honderdste van een seconde is het verschil tussen Nauta en Wust op deze vijf kilometer. Dus Wust hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. Komt in de binnenbocht ook weer ietsje dichterbij bij Yvonne Nauta. Oh, maar oh. Nauta houdt gewoon het voordeel hoor. Houdt gewoon een paar meter voorsprong en heeft er 3400 meter inmiddels op zitten. 33,5 de rondetijd. De voorsprong op Sablikova. 2 seconden en 2300. Oh, ja, dan gaat ze nu wel een klein beetje inleveren op het schema van Sablikova. Want die reed hier nog een ronde van 33,1. En zij rijdt nu een ronde van 33,5. Maar ze heeft nog voorsprong. En dan rijdt ze wel een hele goede rit hoor. En dan heeft ze ook optimaal gebruik ze nu maken voor op de kruising van Irene Wüst. En dan gaat ze daar nu door die binnenbocht wel echt afstand nemen. Ik denk dat ze vanaf nu hier voor Nauta de rit alleen moet gaan rijden. En ze gaat de rit dan misschien wel winnen van Irene Wüst. Dat betekent dat Irene Wüst hier geen vier afstanden gaat winnen. Maar wel op een prachtige manier Europees kampioen gaat worden. En dan is het nog de vraag of Nauta de snelste tijd gaat rijden. Want ze levert meer en meer in nu op zijn Viertiende van de seconde ook. In deze ronde Nauta mag dus vier seconden en 25 honderdste verliezen. Hij heeft nog altijd een barrière marge sowieso van 1,7 seconden die ze nog sneller is dan Sablikova. dus ze mag nog wel een paktijd gaan verliezen in de slotronden want er moeten dadelijk nog twee ronden worden afgelegd in het Viking bij dit Europees kampioenschap schaatsen voor de vrouwen waar Irene Wüst overheerst tot de vijf kilometer die gaat ze niet winnen maar ze gaat wel natuurlijk voor de derde keer in haar Europees kampioenen worden 33 voor Nauta 34 nu voor Irene Wüst die levert nu wel weer een hoop tijd in ja Irene Wüst is verslagen in deze vijf 555 kilometer. En dan levert Yvonne uh, Nauta ook een klein beetje in. Het is niet veel hoor. En dan wordt het nog heel erg spannend in die laatste twee ronden. Want Sablikova reed slotronde van 33-1 en 32-8 als slotronde. En ze heeft nog 1,3 seconden die, wa, wa, wa, wat ze mag verstelen. Dit gaat echt een hele spannende strijd worden om de ritwinst. Maar Yvonne uh, Nauta gaat Sablikova voorblijven hoor in het algemeen klassement. Want bij het einde van de laatste ronde heeft ze nog 57-honderdste voorsprong op het schema van Martina Sablikova. En ze mag dus Zelfs 4,25 seconden verliezen. Dus uh, Nauta rijdt op kop in deze rit. En de vrouw die daar achter rijdt met 50 meter achterstand. Irene Wies die aan het afzien is in deze laatste ronde van de 5 kilometer. Onderweg naar haar derde Europese titel allround. Na 2008 in Colonna, 2013 vorig jaar in Ereveen. Gaat zij op gelijke hoogte komen met Atje keulen Deelstra. Nauta gaat hier de rit winnen. Komt de snelste tijd eraan? Nee, dat zit er niet in. Maar met 6,59-22 wordt zij wel tweede in het eindklassement. Irene Wust 7-0-3-40. Derde op de vijf kilometer achter Sablikova en Nauta. En winnares voor de derde keer in haar carrière... dus van het Europees kampioenschap allround... waarin Yvonne Nauta tweede wordt. Waarop Yvonne Nauta tweede wordt. En waarop Martina Sablikova derde wordt. Irene Wust wint niet alle afstanden... maar Irene Wust wint wel het eindklassement. En Erben, dit was een riep wust. Dit was een tussendoortje, riep iedereen. Maar als je dan kijkt naar hoe wust gereden heeft in dit toernooi en een totaal van, en dat zegt misschien de algemene luisteraar niet zo heel veel, maar 159.736. Dat zijn dus de punten bij elkaar opgeteld. En je vergelijkt dat met alle grote toernooien die de laatste vijf, of de laatste jaren, de vijf grote toernooien die de laatste jaren hier zijn gereden in Hamer. Dan steekt ze er met dat totaal met kop en schouders ook bovenuit. Dus het het was wel een tussendoortje erben voor Irene Wust van een heel, heel hoog niveau. Ja, dus heeft hier een ongekend niveau laten zien. En dat is wel fijn hoor. Dat je weet in ieder geval dat je fysiek hè, bij je gewoon. Beter dan goed. Gewoon, gewoon geweldig eigenlijk. Dus daar kan het in Sortie in ieder geval niet meer liggen. Je kunt niet in vier weken tijd in één keer niet meer, niet, niet meer kunnen schaatsen. Of, of je conditie kan, kan, in één, kan in één keer verloren gaan. Dus daar ligt het niet aan. Nu is het alleen mijn taak. van hey, Ik heb alles gedaan wat ik, wat, wat, wat ik moet doen. Ik rijd een fantastisch kampioenschap hier. En als ik gewoon doe wat ik kan. Dan ga ik zo meteen in Sorsi gewoon ongelooflijk veel medailles halen. 7-0-3-40. Zou ze daar dan toch nog wel een klein beetje van balen? Wie het kennende? Nou, dat is ook een afstand. Het hoeft, het, het hoeft niet hier. En dat is een afstand die op de Spelen, dan gaat het om die afstand. En dan gaat het om, ben je een fantastisch Olympisch kampioen of ben je een geniaal Olympisch kampioen. En dan komen er weer andere krachten vrij. En dan wordt het een afstand op zich. En dan kan ze denk ik wel die laatste ronde nog meer vechten. En dan wordt het toch, toch iets anders. Kijk, fysiek zit het in orde. Maar die laatste paar, paar, paar, paar seconden, ja, dat zal gewoon uit, uitgemaakt worden in die wedstrijd. In de Olympische hal, in de Olympische sfeer. Uh, Yvonne Nauta willen we er nog even uitpikken. 6,59, 32. Net geen persoonlijk record. Maar wel een echte Brownster. En iemand die misschien dus ook wel voor een Olympische medaille kan gaan op de 5 kilometer. Ja, ja zeker. Ze wordt hier natuurlijk uh, tweede. En ook maar vlak achter Zablikova. Uh, dus ze is gewoon echt kandidaat voor een medaille. Weet je, ze is zelfs kandidaat voor Olympisch goud. Ze, dus ze rijdt hier gewassen. Ze maakt het wordt iedere week beter. Ze heeft een enorme stap gemaakt op, uh, tijdens het, het, het Olympisch kwalificatietoernooi En nu maakt ze weer een stap. En ze is jong. Weet je, ze heeft nog heel veel moraal. Ze weet in één keer... heeft ze die bevestiging. Ja, en voor haar is alles nu in één keer mogelijk. Het 39e EK bij de vrouwen zit er dus op. En we hebben voor de achtste keer daar een Nederlandse winnares. Voor de derde keer in haar carrière is dat Irene Wust. U hoort een startschot. En u zult misschien denken... Huh, een startschot? We gaan toch de baan verzorgen? Nee, dat gebeurt niet. Er is nu een korte pauze. En dan gaan we gelijk verder met de eerste rit... van de 10 kilometer bij de heren... Pas daarna wordt er gedweld. En in de eerste rit komt dadelijk in actie de Nederlander Rens Rottevel. Gaat het opnemen tegen de pol Jan Szymanski. En dus zijn wij zo weer terug in Hamar. Ondertussen in Drenthe de Nederlandse titelstrijd. Veldrijden. Jeroen Koster. 100 meter precies is de voorsprong van Lars van der Haar op Corne van Kessel. Ze zijn beide net zo oud. Hè? 22 van de Haar. Woudenberg van Kessel. Komt uit Veldhoven. Uh, het is een soort elastiekje. Dan is het 50 meter, dan is het 100 meter. Maar Lars van der Haar weet heel goed waar hij mee bezig is. Weet dat hij toch nog 25 minuten moet rijden daarachter. Thijs van Amerongen stevig op plaats drie. En het gevecht daarachter is ook wel mooi hoor. Niels Wubbe, Thijs Al, Eddie van IJzendoorn. Er zijn namelijk op grond van de kwalificatieregels... maar drie rijders, de eerste drie ook in deze wedstrijd... zeker van deelname aan het WK. Nederland heeft meer plaatsen dan die drie. En die mannen hebben de opdracht gekregen van de bondscoach. Laat je vandaag zien. Want... Misschien neem ik je zo wel mee. Want reiskosten zijn er natuurlijk niet voor de KMU. Omdat dat WK over drie weken, 1 en 2 februari, in Hogerheid is. En dus zie je daarachter echt een doodstrijd... om de plaatsen 4, 5 en 6. Thijs Allerreen net in het achterwiel van Eddie van Ijzendorren. Het gebeurt allemaal ver achter van de Haar. Die gaat strijden met Corné van Kessel. Of hij wel of niet de tweede Nederlandse titel gaat binnenhalen. Ik denk van wel, want hij oogt nog fris. Tot zes uur. NOS langs de lijn. Op Radio 1, met sport en muziek. Was Duffy, iets korter dan gebruikelijk met Mercy... want wij willen graag horen hoe Yvonne Nauta heeft beleefd... dat zij tweede is geworden op het Europees Kampioenschap Allround. Steven. Yvonne Nauta, gefeliciteerd met deze zilveren medaille. Je zit na te praten met je coach, de Timmer. Ja, waar ging dat over? Nou ja, dat het toch een hele mooie rit was net. En, uh, nou ja, een mooie met elkaar opgeschaatst. En uh, nou, dat ik gewoon weer een uh, zes minuten zeg maar, op de klok zet... Dat, uh, wat ik had uh, niet verwacht, nee. nee blijf je blijft jezelf verbazen. Ja, het, uh, het houdt niet op. <laughs> ben je dan op dit moment blij met die, met die laatste vijf kilometer of met die zilveren medaille op de DK? Uh, ja, goede vraag. Nou. Ik, uh, ik kan uh, geen keuze maken, want ik vind allebei echt fantastisch. En zeker omdat ik me totaal niet op Oran heb gericht dit seizoen. En, uh, nou ja, dat dan de rest ook zo goed loopt. Dat, uh, yeah. Verbazingwekkend. Ja, daarom stel ik die vraag ook, om de te spelen en natuurlijk aankomen. Ja. En je, je kan meten met bijvoorbeeld nou ja, Je bent uh, net iets meer dan een seconde langzamer dan haar op deze vijf kilometer. Jij denkt natuurlijk al een maand vooruit. Ja, precies. Uh, het is wel echt een bevestiging dat, ik, uh, nou, dat, dat, dat dit gewoon nu mijn niveau is. En ik misschien uh, straks in Sochi gewoon nog een uh, stapje erbij kan, uh, kan zetten. Dus, uh, ja, nu ook gewoon drie afstanden in de benen natuurlijk en dan nog dit rijden. Ja. Hoe ga je het voor elkaar boksen om straks in Sortie nog beter te zijn? Hoe gaan jouw komende weken eruit zien? Um, nou, we blijven gewoon in, uh, in Thias trainen. En, uh, ja, we gaan echt uh, nu natuurlijk heel specifiek uh, met de vijf bezig van uh, nou, waar zijn wat, wat is mijn zwakke plek en hoe ga ik dat uh, nog zo goed mogelijk. Uh, nou trainen als het ware. Uh, wat, is dan de, wat is dan nog een zwakke plek in deze vijf kilometer? Nou, toch wel het, het eind. Uh, nu, uh, ja, ik geloof 3.8 hè, laatste rondje. Ja, drie ja. rondes van uh, 33.5, ja. 33.5 en dan de laatste 33.8. Uh, op zich ben ik er nu, uh, nu best tevreden mee hoe, uh, nou, hoe vlak die is, maar uh, ja, van die, het zijn hele kleine dingetjes. Want ja, die basis die staat er natuurlijk wel. Uh, je moet zometeen het podium op bij je debuut op een EK. Ja. Niet te geloven nog steeds. <laughs> en ook dat uh, iedereen doet gewoon mee. Er zijn geen uh, grote namen die, uh, die uh, afgezegd hebben. Dus uh, ja. Gefeliciteerd met het zilver. Dankjewel. Yvonne Nauta. Yvonne Nauta wint dus zilver op de EKO round achter... Irene Wust, net voor Martina Sablikova en Diana Valkenburg is de eerste net buiten het podium. Zij werd vierde. Marije Joling eindigt op de achtste plaats. Adrienne Herzog is bij de halve marathon in Egmond aan Zee derde geworden. Dat is een internationale wedstrijd over de weg, het strand en de duinen. En die, gaat tussen Egmond -aan -Zee, uh, die is tussen Egmond aan Zee en Kastrikum. Die werd gewonnen door de Duitse Gutheni Schöne. Herzog was goed te spreken over haar prestatie. Ja, ik ben onwijs blij dat ik, uh, dat ik op het podium sta. Dat was uh, eigenlijk vooraf wel mijn doel om uh, het podium te halen. Ik had gezien wat voor Afrikaanse er liepen. En, uh, um, ik zag op de startlijst dat er twee dames waren met een 1-8 PR. Dat is natuurlijk niet iets dat je vandaag loopt hier op zo'n parcours. Maar dat is wel echt gewoon een uh, supersnelle tijd. Uh, um, ik hoopte heel erg dat ik daar achter het podium kon komen. En ik uh, ben super blij dat het gelukt is. Ben je dan ook een beetje verrast door je eigen prestatie? Um, enigszins wel. Maar ik, ik denk dat. Uh, ik, ik wist wel dat dit zeg maar, mogelijk moest zijn. Uh, maar het is natuurlijk een beetje voor het eerst dat ik, um, ja, dat ik naar, die, echt naar die langere afstanden aan het gaan ben. Dus het is eigenlijk nog steeds een beetje um, aan het. Uh, ik ben eigenlijk nog steeds een beetje aan het ontdekken wat ik precies kan op uh, dit soort afstanden. Wat voor rol speelt dan deze wedstrijd in jouw, ja, in jouw planning? Nou ja, het is meer gewoon voor mij een heel goede ervaring. Uh, op weg naar dit jaar mijn eerste marathon en hopelijk in maart een, een heel snelle halve marathon. Want dit is een super goede prestatie, maar het is jammer dat je niet beloond wordt met een uh, 1.10 of N1 9 Wat uh, dit, deze prestatie wel waard is. Maar dat parcours laat dat gewoon niet toe. Dus ik wil heel graag in maart zo dus echt laten zien dat ik een echt snelle halve marathon kan uh, lopen. En dan de overstap maken naar de marathon. Want staat alles dit seizoen in het teken van die hele marathon? ja. Ja, we hebben eigenlijk helemaal, uh, ja, helemaal de keuze gemaakt om uh, van de baan naar de marathon te gaan. Ja, ik had eigenlijk niet echt plezier in de langere afstanden op de, op de baan. De 5 en de tien kilometer had ik gewoon eigenlijk nooit het gevoel dat ik daar echt goed uit de voeten kwam, zoals ik op het crossen um, deed, zeg maar. En ik denk dat dit me nou uiteindelijk gewoon veel beter ligt. En ik ben heel benieuwd wat ik op de marathon en, en op een snelle halve kan laten zien. Nu gaat er ook een gedeelte over het strand. Heb je dan voordeel omdat jij uh, ervaren bent in de cross? Um, ja, ik denk gewoon sowieso dat er wel atleten zijn die... Makkelijk zeg maar, van pas kunnen wisselen en mensen die daar er heel erg moeite mee hebben. En ik denk dat ik sowieso wel iemand ben die dat makkelijk kan doen. Dus ik liep inderdaad over het strand heel makkelijk. Ik zat echt onderweg te denken: Nou, als dit een marathon zou zijn, dan zou ik dit tempo zo voor twee uur over het strand kunnen lopen. Maar um, dan ga je van het strand af en toen is het er wel echt hard gelopen, uiteraard. Dus, uh, maar dat, ja, ik denk wel dat je voordeel hebt als je goed kan crossen zeg maar, in deze wedstrijd. Bijzonder evenement dit. Ja, zeker. Ja. Het is grappig, want uh, ik denk dat het moeilijk uit te leggen is dan, zeg maar mensen in Amerika uh, met wie ik train. En uh, Ik denk dat iedereen vraagt, maar waarom heb je in godsnaam in zo'n wedstrijd gelopen? En Waarom kies je een halve marathon waar je over het strand gaat? En uh, ik denk dat het moeilijk uit te leggen is dat het gewoon zo'n... Uh, ja, klassieker is in Nederland eigenlijk die je gewoon gelopen moet hebben, zeg maar. ook al is het een super slow, slow parcours. Heb je al duidelijkheid wanneer jij je marathon debuut gaat maken? De, mag dat al gezegd worden? Nee, dat mag nog niet gezegd worden. Um, ik wilde altijd heel graag in Rotterdam een debuut maken, maar ik heb wel echt besloten dat dat te vroeg komt. Dan zou ik in principe nu al bijna in, in marathontraining moeten zijn. En dat ben ik nog absoluut niet. Um, dus het wordt sowieso het najaar. Dus soort het Amsterdam. Ik bedoel, met jouw status ga je niet ergens in de Polen lopen. Als ik in Nederland in loop, in Nederland loop is, dat een, is dat een grote kans dat ik dan in Amsterdam loop. Maar dat is nog absoluut niet uh, um, zeker. Is dat wel je wens? Ik zou heel graag in Nederland willen lopen. En het is ook een heel logische. Het is ook heel logisch om in Nederland te lopen. Uiteraard omdat ik Nederlandse ben, maar ook omdat ik eigenlijk wel in Amerika heb gemerkt dat er is gewoon bijna geen plek zoals Nederland waar je altijd um, goed weer hebt, zeg maar niet te warm, niet te koud, is, en waar het zo super, super vlak is. <laughs> er zijn niet veel plekken waar je zo'n super vlak parcours hebt. In Amerika in ieder geval niet echt. Dus, um, dus het is zeker logisch dat ik uh, misschien in Nederland loop, ja. Dat zei Adrienne ook in Egmond aan zee tegen Floris van Horen. De 10 kilometer bij de mannen is inmiddels begonnen... de slotafstand van het EK round met Rens Rottevel, Sebastien Eben. Rens Rottevel die zevende staat in het uh, algemeen klassement... rijdt tegen Jan Szymanski. Daar moet hij op goed maken, 1 seconde en 800ste, Maar wat ligt hij al een straatlengte voor? Zeg meer dan 100 meter, zo'n 150 meter op uh, de pol die enorm aan het afzien is. Geen partij is voor uh, Rens Rottevel, de 24-jarige Nederlander die bezig is aan een twijfelachtig seizoen. Want hij rijdt eigenlijk niet zo heel veel... hele goede wedstrijden. Niet bij de NK afstanden. En ook niet op het Olympisch kwalificatietoernooi... waar hij niet in de buurt kwam. Van plekken die recht gaven op deelname... aan de Spelen in Sochi. Bij dat OKT mocht hij de 10 kilometer niet eens rijden. Maar op zijn eerste 10 kilometer... van het seizoen rijdt hij gewoon heel degelijk. Want na heel veel rondjes 32... 32 laag, is hij de 31 ers in ingegaan. En als je dan benenkt... dat Rens Rottevel een persoonlijk record... Heeft, van 13.33.94 zou dat persoonlijk record er in deze 10 kilometer wel eens dik aan kunnen Dat gaan. gaat er gewoon dik aan. Maar nou, dan rijdt hij echt heel mooi. Het ziet er technisch ook nog gewoon keurig uit. Hij, je ziet nog helemaal geen, geen vermoeidheid. En hij is toch wel zo'n 8 kilometer bijna onderweg. En dan uh, heb, moet je nog 5 rondjes rijden. En die ronde tijden, nou, die zijn echt prachtig hoor. Hij rijdt heel geconcentreerd. Hij begint met de rondjes 32-2. en dan bouwt hij heel langzaam af naar rondjes. Nu. Ja, nu weer al 3 rondjes lang. 31.7. En nou, dan brei je echt een hele mooie... 10 uh, kilometer. En dan geeft Jan van Veen ook op de kruising aan. Van ja, een halfje eronder. Het vingertje gaat naar beneden. Dat betekent dat, dat, dat, dat de coach, coach tevreden is. En hij kan ook niet anders dan tevreden zijn. Want het ritme zit goed. Er zit een mooie swung in, in, in, in, in die slag. Ja, het ziet er gewoon keurig uit. En als je een dik PR gaat, gaat rijden. Ja, dan ben je gewoon goed bezig. Hij is een, een echte allrounder eigenlijk wel. Er is uh, zo nu en wel eens een afstand die er een beetje tussen uitspringt, Maar het is eigenlijk een man die goede 5 kilometers kan rijden. Goede 10. En ook degelijke 1500 Meters. Rens Rottevel is op de baan bezig. Ik kijk naar het middenterrein en daar zie ik Steven Dalenboud staan. Onze gewaardeerde collega met de drievoudig Europees all Allround. Ja, iedereen Wust, enorm gefeliciteerd met deze, deze titel. Weer een Europese titel erbij. Uh, als je met in je plakboek zou stoppen, wat voor woord zou je erbij schrijven? Dan Wat voor ondertitel?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 Op naar Sochi met goud op je nek. Zeker. Gefeliciteerd, iedereen wist. Dank je wel. Hele mooie, degelijke, nette 10 kilometer gezien van uh, Rens Rottevel, Heel vlak, heel netjes. Aan het einde nog weer uh, zelfs ietsje versneld. En hij kwam uit in 1326-75. En dat is een uh, dik persoonlijk record voor Rens Rottevel. Dus die uh, kan met een uh, goed gevoel afscheid nemen van zijn EK Allround. De laatste baanverzorging gaat nu beginnen in het Viking-chipet in Hamar. En dan komen de laatste drie ritten van het EK bij de heren. In eerste instantie Douwer de Vries tegen Bart Swings. Douwe de Vries staat achtste. En Bart Swings vijfde na drie afstanden. Voorlaatste rit is het Noorse duel. Zwerloende Pedersen tegen Howa Bukku. Pedersen vierde na drie afstanden. Bukku staat tweede. 4,22 seconden achter Koen Verwij, 19 negentiende van een seconde voor op Jan Blokhuizen. En die twee Nederlanders die ik noemde gaan in de laatste ronde lol maken. Hopelijk. Zoals Koen Verwij het gisteren voorspelde. Dat wilde hij gaan doen op de 10 kilometer lol. Maken. Nou, dat mag hij gaan doen. Uh, Zo'n 13 minuten lang tegen Jan Blokhuizen. Het onderlinge verschil is maar 5 seconden en 12 honderdste. Dus lijkt Jan Blokhuizen de grote favoriet te zijn om voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen allround te gaan worden. Maar ja, Koen Verwij is een racer. Is iemand die goed kan meegaan met zijn tegenstander. Dus hij moet eerst maar eens proberen die 5 seconden en 12 honderdste op Koen Verwij goed te maken. Dat maken we mee zo meteen tussen pak en beet kwart over 4 en 5 uh, uur. Het veldrijden is. In het Nederlands kampioenschap maakt Lars van der Haar die favoriete status. Waar, Jeroen? Ja, helemaal hoor. Nog anderhalve ronde voor Lars van der Haar. Vorig jaar veroverde hij voor het eerst het rood-wit-blauw. Het was in Hilvarenbeek. Hij klopte onder andere Lars Boom. en. Thijs van Amerongen, maar nu gaat hij winnen hier in Gieten in het Nije Hemelriek, die zandafgraving. En goed nieuws, dan kom ik terug op een vraag die hem een uur geleden stelde. Mathieu van der Poel, winnaar bij de belofte, heeft na afloop gezegd... ik zie geen uitdaging meer op het Nederlands kampioenschap in deze categorie. Volgend jaar rijd ik bij de profs. Kijk. Dat kampioenschap is volgend jaar in Veldhoven. Daar komt Corné van Kessel vandaan. Van Kessel ligt op 30 seconden tweede in de wedstrijd. Dus volgend jaar belooft nu al een spannend nationaal kampioenschap te worden voor vandaag. Wordt het last van de haar? Of zijn fiets moet kapot gaan natuurlijk. Het in Van Kalker is er ook vandaag niet in geslaagd... zich te onderscheiden bij de wereldbekerwedstrijden de in St. Moritz. Op die prachtige natuurbaan daar eindigde hij in de viermansbob op de zestiende plaats. Gisteren was Van Kalker in de tweemansslee als twintigste geëindigd. De overwinning daar in dat Zwitserse wintersportoord was... voor het team van de Let Oscars Melbardis. Golver Joost Luiten is bij de Volvo Golf Champions in Durban op de gedeelde derde plaats geëindigd. Hij was in een spannende slotfase nog dicht bij de overwinning, maar kwam uiteindelijk twee slagen tekort op de winnaar, Louis Oosthuizen uit Zuid-Afrika. Luiten had eerder in dat toernooi nog opzien gebaard door een Albatros te slaan, drie onder par dus. Dat toernooi daar in Durban is het eerste van de Europese Tour van dit jaar. Zometeen zijn we terug met nog heel veel meer schaatsen op de 10 kilometer.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 Je boekenbond is ook in te leveren bij Bol.com. Dit is Radio 1.